De 85-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan die weken is vastgehouden in Noord-Korea is weer thuis. Merrill Newman landde in San Francisco. De Noord-Koreaanse autoriteiten zetten hem op een vlucht naar Peking. Vandaaruit is hij naar de VS gevlogen. Pyongyang zegt Newman te hebben vrijgelaten omdat hij zijn fouten heeft toegegeven en excuses heeft aangeboden. Ook speelde humanitaire redenen een rol. Newman werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea op het vliegveld door de politie uit het vliegtuig gehaald. Op verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Koreaanse oorlog. Het Amerikaanse oliebedrijf Chevron is in het oosten van Roemenië... gestopt met boren naar schaligas. Het is de tweede keer in twee maanden tijd... dat de boringen worden stilgelegd vanwege protesten. Zo'n 300 demonstranten waren naar het terrein van de boorinstallatie gegaan... om boringen te voorkomen. Duizenden Roemenen demonstreren de afgelopen maanden... tegen de winning van schaligas. Ze zijn bang dat het grondwater vervuild raakt... en dat de boringen kleine aardbevingen veroorzaken. In Duitsland heeft de jongerenorganisatie van de SPD zich uitgesproken tegen het concept regeerakkoord. De top van de sociaaldemocraten democraten heeft dat akkoord gesloten met het cdu csu van bondskanselier Merkel. De jonge SPD'ers vinden dat onderhandelaars hun poot stijf hadden moeten houden in de kwestie van belastingverhoging voor de hogere inkomens. Ook willen de jonge SPD'ers een ruimere studiefinanciering en een soepeler vluchtelingenbeleid.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 FM, Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFM. Tussen 9 en 10. Het eerste uurtje: Het beste van dance, RB en af en toe een poplaatje. Tussendoor: UQ Show Nieuws. De party Updates en een team boven beste platen van de dansgroep. En straks in het tweede en derde gedeelte: DJ Mouser met zijn Global House Vibes. Als opening horen we Red Fool met Let Get Ridiculous. Zometeen onderweg: Nieuwe muziek van Justin Bieber, kraantje Papi. Maar eerst Boe. Boezak heet hij met Looking for Love. Die ik echt vertrouw, maar toch, ik heb het echt benauwd. En dat is krom, wat heel mijn leven lijkt een test voor jou. Dus best wel koud, maar wakker is down als ik je zeg ik hou van jou. Ik niks verpesten in de ergste dauw. Slechte fout beseft me nou hoe lastig deze situatie werkt en dat kost stralen. Dagen en jaren van ons leven die ons lopen, maar die geen van ons nog op zou willen geven. Dus proberen het, het nog even en ons hoofd met trots geheven. Jij en ik, yin you en yang, zijn getekend voor het leven. met we zitten in een zon met z'n tweeën waarvan niemand echt begrijpt wat het is. Want we gingen vol een droom met z'n tweeën, maar de weg vol was verdwenen in de mist. We gaan de slecht met z'n tweeën, we gaan perfect met z'n tweeën. We gaan kapot met z'n tweeën, we zijn dus nog met z'n tweeën. We gaan de slecht met z'n tweeën, we gaan perfect met z'n tweeën. En alles wat niet mag, wat niet past, wat niet kan Maar volledig in de pan van ons tweeën En shit, er waren kansen zat Allebei een kans gepakt, beide ook een kans verknald Maar ik reken niet op kansen, dat speelt parten met mijn hart Ik ben die kansen even zat, baby dans met me vannacht We hebben veel te lang gewacht, hebben veel te lang getracht Om dit echt te laten lukken, ik zit even zonder kracht En ik ben momenteel te zwak om nog te vechten voor een schat Laten we eerlijk zijn, dit hebben we toch beide onderschat maar ik wil het niet toegeven, schat, heb je bagage? Nou, dat til ik die. Jouw bezwaren wil ik niet. Ruzie hebben zin me niet. Wil de vibe van een begin iets niet? Zoveel liefde geven dat je denkt, waar vind je die? En we zitten in een zomer, met z'n tweeën waarvan niemand echt begrijpt wat het is. Om begin een golendroom met z'n tweeën, maar de weg volgens verdwenen in de mist. We Zijn onduidelijk. Duidelijk duidelijk, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Wees nou eens duidelijk. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou. We weten beide waar we dit voor doen. The sky. I need you to shine in my life, not just for the meanwhile, for a long, long time. Better believe it. Oh, oh. Whenever you're not in my presence, it feels like I'm missing my blessings. Yeah. So I sleep through the daylight, stay awake all night till you're back again. No matter the distance You're the only girl I see From the bottom of my heart Please believe You're the best to me Yeah, yeah You're worried about nobody else If it ain't with I'm with myself Austin Bieber met All That Matters. En daarvoor kraantje papi met met z'n twee De laatste verschijnen hit. En ik moet zeggen, hij klinkt lekker als van ouds. hem Zand voor zaterdagavond. Het beste van dance en R&B op je radio in het eerste uurtje. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar Kim Kardashian en Kanye West... die gaan trouwen. En hun bruiloftsfeest wordt geen lullige party. Volgens US Weekly wil het felbesproken stel... trouwen in het kasteel van Versailles. Kea is nog nooit getrouwd en wil het grootste aanpakken. Onthult er niet in Ze hebben geen budget. wij staat erom bekend dat hij leeft volgens het motto... doe het goed of doe het gewoon niet. En dat is een beloofd wat voor de huwelijkse ceremonie. Het kasteel van Versailles is niet zomaar een hutje. Ene Lodewijk de 14e woonde daar ooit. Dus eh, kan allemaal wat kosten. En als we het toch over K West hebben. Je vraagt je wel zelf of mensen bij Aridas zich realiseren wat ze zich over op de kop of op de hals halen. Maar het lijkt erop dat ze heel erg blij zijn. Ze hebben KOS gestrikt als ontwerper van hun schoenenlijn. Aridas is trots dat ze met een van de meest invloedrijke culturele iconen van deze generatie mogen meewerken. Althans, dat vinden ze nu. KOS staat er om bekend de grenzen tussen muziek, film en design te doorbreken. Zo is te lezen in een verklaring van het sportmerk op de website van Billboard even vertelde dat hij met de sportmerk in gesprek was over een rol als ontwerper. Maar nu is de kogel dus door de kerk. Komt ook wel goed uit, want hij heeft ook meer geld nodig. nu hij vader is geworden. Een dure hobby schijnbaar zo'n baby. Want ja, als je belangrijk bent en uh, erg beroemd bent, dan, uh, hè, dan koop je de kinderkamer van uh, een miljoen of zo. En dan koop je kleertjes van Versace en al die andere dure merken. Dus uh, hè, dan moet je kind toch echt in kwaliteit uh, shit lopen. Dus nou ja, we zijn benieuwd wat hij gaat ontwerpen voor Adidas. Chief hem zijn antwoord, we gaan door met muziek. Want daarvoor zeker natuurlijk aan je radio gekluisterd. False at versus panel met changes. John Ford. I'm no Mario John I'm <middels>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 to Deze rule of met talk dirty. En daarvoor hoor je ook nog Aida Corbett. Hold my hand up. higher en la Je hoorde de CJ Stone, Melody Edit. TVM Zandvoort zaterdagavond. Een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. En zo ziet u de zaterdagavond het is de tijd voor het party update. Wat voor leuke feestjes zijn er al gaande vanavond. Maar als eerste beginnen we even met Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash op deze zaterdag 7 december. Het begint om. Uh, het is al begonnen trouwens. Het is begonnen en het duurt tot vroeg in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie check even je Natuurlijk achter de tekst onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft de lijnen boven zorg. Hij heeft vanavond meegenomen Gabriel en Castellon. Raimundo hijzelf natuurlijk. Uh, en Miss Bundy. Hier is de MC. Vanavond dus in Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. En ook vanavond uh, in de Beat Club. Code Invites. Macromism. Oftewel de IT. En dat is natuurlijk met de macromism. Die kennen we van de IT. Camille Damon. Milan Meijberg. Sheila Hill. En Friends. Vanavond dus in de Beat Club. Code Invites. Macromus. En ook vanavond, uh, in Amsterdam vanavond uh, in Borgelandhalle. Halle. Het feestje French Montana. begint om uh, half negen. Het duurt uur drie uur s'nachts. Dus het is al begonnen. Dat duurt tot vanaf drie uur. Interesse 24,50 euro. achter de deks. French Montana. Atje, Hef en JJ. Dus in de andere zaal. Ere Waxfriend, Driva, NBA, Johnny 500, Washington, Mitchell Supreme en Nicky Biddle. Vanavond dus in de Borghalle in Amsterdam, het feestje French Montana. En vanavond in de Air, Bars X Appelsap. Begin om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. De interesse is 13 euro. Voor meer informatie, check even air.nl. Achter de deks in Aerial One, je Live SP t roads 3-5, H.J. en MC Leroy. En in area 2, TNO Sound System en special guest TBA. Vanavond dus in Air, het feestje Boss X Appelschap. En vanavond in de Jimmy Woo, het feestje hip. Het begint om 11 uur, duurt 4 uur in de ochtend. In 15 euro. Voor meer informatie, check-up jimmywoo.com. En achter de jacks, Jack Jameson, de Champagne en Robin Selecta. Vanavond dus in de Jimmy Woo, het feestje hip. En vanavond in de Melkberg, het feestje encore. En Vanavond de grote prijs 2013 of party. Begint pas een beetje rond de klok van uh, 12 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En achter de deks uh, Cream, Wax, Friend and Prime. en Prime. de MC is Marbo. Uh, vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond iets dichter bij huis in de Stalker in Haarlem. Het feestje Ghetto Party. Begint om 11 uur, duurt 5 uur in de ochtend. In is 10 euro. Voor meer informatie check even clubstalker.nl. En de line-up is uh, Just Regular Guys, Mayo en Les Jardines. En in de Bovenzaal. Jorg en Louis all night long. Vanavond dus in de stalker het feestje Ghetto Party. En als je dan denkt van ik heb gewoon helemaal geen zin om zo ver weg te gaan kan je natuurlijk gewoon vanavond hier in Zandvoort naar Exposure. Club Exposure. Daar is altijd wat te doen. En tot vijf uur ben je zeker welkom. Steve Zand Zandvoort de Nightwalk door met muziek Tonic met Move Like an Arrow. Dat was Sushi met Jumping Up. Daarvoor Bastille met After Nights. Oh, Ook hoor die Global DJ's met Kids. TfM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is even tijd voor de 10 bovenbeste platen van de dans. Deze week op 10. Vier plaatsen gezakt. Vorige week stonden ze op 6. White Nose met Check Baby Check. Deze week op 9. Twee plaatsen gezakt voor Trade Love met The Race. En op 8 blijven staan deze week. David Jones met Party Don't Stop. Deze week op 7 nieuw binnengekomen. Sydney Charles met Hustler Stam. En op 6. Pizza versus Dave Art. Fusing Fazi. Het Hustling. De slideback Remain is ook nieuw in de top 10. En deze week op 5 ook nieuw in de top 10 is... Kati of Kata moet ik zeggen met Ultra Flava van de Coop Guys Mix. En op 4 één plaatsje gezakt voor My Digital Enemy met Wrong. Film X nummer 1 plaat. En op 3 deze week twee plaatsen gestegen wel. JL en Afterman met Mike Sharona. En op 2 blijven staan... David Svesa met You Give Love A Bad Name... met het oude nummer van Bul Jovi in het 2013 jasje. En deze week op 1... Net als vorige week, Alayo en Galo met Beat of the Drum. Dat waren de tien bovenbeste platen van de dansen. En die platen ga je zeker straks voorbij horen komen. Met DJ Mouse en de Global House Vibes. Maar eerst gaan we door met Anise. Anise K. Fusing Snoop Dogg. Bella Blue met Walking on Air. Big Snoop Dogg. Walking on Air. Like a shot through my heart. Such a fool boy. How you spin me down? To live after the sun goes down. I start to live after the. Sun Dit was de Party Squad. samen dus ja, met Billy the Kid met Sunset. En daarvoor hoorde je Anise K. Fusion Snoop Dogg met Bella Blue. En Bella Blue moet ik zeggen met Walking on Air. Het eerste uurtje zit er op voor de Nightwalk. Om wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Niet getreurd, zometeen. Na de break. Oftewel, nieuws, weer en verkeer. Twee uur lang de Global House met DJ Mouse. Op. Dus je zegt, blijf luisteren. Tot zometeen.